7 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal.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 In. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben vandaag in Brussel overlegd. Rusland krijgt tot donderdag de tijd om te deescaleren, anders volgen er gerichte sancties. De EU wil dat Moskou zijn militairen terugtrekt naar de kazernes. Op Amerikaanse en Europese beurzen staan de koersen in het rood vanwege de onrust op de Krim. Beleggers zijn bang dat het conflict verder uit de hand loopt. De, Amerika de Amsterdamse AEX boekte een verlies van 2,6 procent, sloot op ruim 388 punten. De Dow Jones-index was halverwege de handelsdag op 1,4 procent in de min. En de Russische beurs is bijna 9,5 procent lager gesloten. Het geld voor onderwijs uit het herfstakkoord gaat naar meer personeel in de klas. Minister Bussenmaker laat dit vanavond in een brief aan de Tweede Kamer weten. De ruim 500 miljoen euro wordt onder meer besteed aan extra aandacht voor de kwaliteit van leraren. En daarnaast komen er meer conciërges en klasassistenten.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 Aan WB-verkeersinformatie, er staan nog twee files op de A15... Rotterdam richting Europoort tussen Spijkenissen en Rozenburg 4 kilometer. Eerder vanmiddag is daar een trekker met oplegger geschaard. Verkeer kan dan alleen via de vluchtstrook langs. En vanwege technisch onderzoek na een ongeluk op de A44... Amsterdam richting Den Haag, tussen Kaagdorp en Sassenheim nog 3 kilometer. Oh, wil je er warmtjes bij zitten?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 NTR Kunststof Dames en heren, goedenavond onze gast is de chef boeken van de NRC... maar was daarvoor vijf jaar correspondent in Moskou. En Rusland raak je nooit meer kwijt... wat blijkt uit de titel van zijn nieuwe boek... Het brilletje van Tsjechov... waarin hij de grote schrijver achterna reist... op zoek naar de ware aard van de Russen. En als wij op dit moment ergens behoefte aan hebben... is het aan inzicht... In de ware aard van de Russen. Hier is Michel Krielaars. Uw presentator is Jenny Brouwer. Ja, en je wilt natuurlijk daar zijn in plaats van hier, Michel. Ja, het hart klopt sneller zodra er iets gebeurt in, uh, in Rusland. Of Oekraïne. Wat je had er de antwoorden. mogelijkheid hè, om daar naartoe te gaan, vertelde je daarnet. Ja, ik, had, ik werd gevraagd door de buitenlandredactie. Want de krant is op dit moment geen correspondent. En uh, er moet iemand naar Oost-Oekraïne om te, te uit te zoeken wat er werkelijk in Kharkov en Danetsk gebeurt. Of daar werkelijk de hele bevolking voor aansluiting bij Rusland is of voor orde hersteld door Poetin. Volgens mij niet trouwens. En ik heb uh, er een nacht over geslapen. En toen dacht ik, ja, dan moet ik dit afzeggen en allemaal andere dingen voor het boek en optredens. En mijn vrouw kwam in een soort rare. Uh, uh, stresssituatie terecht. Die dacht weer, god, ik heb vijf jaar lang meegemaakt... dat jij ergens naartoe moest waar gevochten werd. En dan zat ik maar thuis te wachten of je het er wel levend aan af zou brengen. Henriette Schenk, de zangeres. Ja. Ja. En gaf dat de doorslag of heb je het zelf uiteindelijk gedaan? Nee, ik heb, het, ik heb het zelf uiteindelijk gedaan. Maar wel vanwege uh, mijn oude moeder en uh, vanwege mijn vrouw. Dat was ja. toch wel belangrijk. Want ook maar, jouw moeder ook. zou er de zenuwen van Ach, hebben gereden. ja, die stonden toen ik in de Georgie oorlog was... Uh, te krijgen aan de telefoon omdat ze allemaal bang waren dat, uh, dat ik dood zou gaan. Nu ben jij chef Boeken, maar vandaag heb je de hele dag als een dolle achter de computer gezeten om uh, dat ene stuk voor elkaar te krijgen. Voor NRC Next? Voor NRC Next en misschien ook voor NRC Handelsblad morgen. Mm -hmm. Wat heb je geschreven? Uh, Want, ik heb me gericht. Hoe zie jij die zaak Mij werd gevraagd. Nou ja, ik ben natuurlijk niet. Er, er is een. Er bureauredacteur Rusland die buitengewoon goed is uber smeet. En ik doe dan. Uh, ik ik sta bij als deskundige. Maar ik heb een stuk geschreven over uh, uh, waarom Rusland zo ontzettend. Waarom Poetin beweert dat Rusland. Uh, niet zonder die Oekraïne kan. Hè? Dat, ze, dat ze Oekraïne en de Krim als hun gebied beschouwen en hun invloedssfeer en dat, het nu, uh, dat er nu in Kiev een stelletje fascisten en bandieten aan de macht is, dat zo snel mogelijk moet verdwijnen. In Poetins ogen althans. En je maakte net een mooie vergelijking met Zandvoort, hè? dat uh, de Krim uh, zoiets is als Zandvoort voor rond. Ja, nou ja, het is natuurlijk, de Krim is in de, ten tijde de van de Sovjet-Unie was de Krim de badplaats waar echt iedereen naartoe ging naar dat dan Daar lagen ze te bakken. En uh, het is sinds 1911. 91 onafhankelijk... Dus nu, nou ja, Russische staatsburgers mogen dan altijd zonder visum nog de Krim in. Maar het is toch van een ander land. De bevolking spreekt er uh, Russisch. Bijna allemaal. Dus een belangrijk deel Tataars. Maar zelfs de Oekraïners spreken er goed Russisch. En die Russen houden gewoon eigenlijk. spreken zelden een woord over de grens. Dus je vindt het heerlijk om in een badplaats te zijn waar iedereen hun taal spreekt. Waar ze dat vieze, vette eten kunnen krijgen. waar ze zo aan gewend <lacht> zijn. En waar ze gewoon op zijn wets... op die kleine kiezelstrandjes uh, kunnen zonnebaden. en in die Smerige Zee kunnen zitten. Echt, waar is het zo simpel? Ik bedoel, het is, het is, het dat is heel het? simpel, ja. Het is, het is heel raar, maar het is zo. Het zijn mensen En heel veel Russen zijn natuurlijk niet gewend om naar het buitenland te gaan. Mm -hmm. En het buitenland is ook duur voor ze. Kijk, wij hebben altijd het beeld van die Russen die hier rondlopen. Maar er zijn toch wel die behoren tot een minderheid van uh, welgestelde tot zeer welgestelde. Dat zijn er een paar die ontzettend rijk zijn. Dat zijn en de rest paar. is doodarm. En hier lopen dan nog eens wat leraren uh, geschiedenissen rond uit, uh, uit Moskou... of uit de provincies dat als waroon is... die dan meer van de Gouden Eeuw af weten dan wij hier... <laughs> En dat zijn mensen die waarschijnlijk lang gespaard hebben... dan met een bus naar Europa komen... en dan even genieten van het buitenland... maar toch altijd weer snel terug willen. Maar daarom schaart uh, het Russische volk zich achter Poetin. Nou ja, je moet denken... in Rusland bestaat het oude gezegde van... Uh, de tsaren is goed, de bojaren zijn slecht. Mm -hmm. En wie de tsaar ook is, op dit moment is Poetin de tsaar En Poetin wordt ook door, zijn, door een groot deel van het Russische volk gezien als tsaar. De leider die het beste met hen voor heeft, die hen moet beschermen tegen het kwaad van buiten. Dat zijn nu de oppositiepolitici in Kiev die als fascisten worden neergezet. En, en dat, de, dat horen ze de hele dag? De hele he? dag. De, de, de, de, de, de, op de Russische televisie worden alleen maar oorlogsfilms uitgezonden over hoe de Russen in de Tweede Wereldoorlog de Krim hebben bevrijd van de nazi's. En uh, nou ja, hoe erg het onder de fascisten is geweest. Het is constant propaganda. En die oppositiepolitici die worden ook echt uh, neergezet als fascisten. Terwijl geloof ik het aantal fascisten in die oppositiebeweging net zo groot is als het aantal fascisten dat in Nederland rondloopt. Namelijk? Nou, uh, drieën en een half ja, hè, ja. zo spreken. Of, ja, of een ja, paar ja, ja. honderd. Het valt dus echt heel, het erg valt mee. heel erg mee. Maar het beeld, kijk de mensen die Janukovic weg hebben gekregen, dat zijn de leden van de, de rechtse sector. Dat is een echt ex, extreme rechtse, ja een soort uh, Hells Angels achtige groepering die gewoon kan schieten. Er zijn er in de voormalige Sovjet- er u natuurlijk heel veel mensen die als soldaat in Tsjetsjenië of, uh, of in Afghanistan hebben gevochten. Mm -hmm. En die allemaal weten hoe ze geweer moeten vasthouden. En nu is er een ultimatum gesteld bij monden van een commandant. Ja, van het is plodem. niet duidelijk, hoorde ik net. Hè. Maar ja. het is, kijk, ik, ik, ik roep steeds maar van, Poetin probeert te dreigen. En hij weet heel goed dat het Westen niets kan doen. Want het Westen gaat geen oorlog riskeren met Rusland om de Krim... Dus Poetin kan heel ver gaan. En ik denk dat hij eerst een beetje afwacht hoe het afloopt. Kijk, ik denk dat Rusland de al heeft. Of als deel van zijn eigen territorium. Of als autonome republiek die een soort marionettenstaat van Moskou wordt. Maar nu wordt het natuurlijk ontzettend spannend. Op het moment dat er ergens wordt geschoten, schiet nou, de vlam in de pand, nou, toch? Nou, je, ziet, je ziet dat er uh, heel erg uh, wordt gehamerd op kalmte in Kiev. Hè. De, de, de re nieuwe regering in Kiev heeft uh, gisteren de algemene mobilisatie afgeroepen. Mm -hmm. Dus iedereen uh, tot, en, tot 40 jaar oud die een geweer kan dragen, wordt opgeroepen en uh, wordt gemobiliseerd. Ja, maar ze kunnen natuurlijk niet tegen die uh, goed bewapende Russische en goed getrainde Russische troepen, als het zover zou komen. Ja, helemaal. Helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Maar ik denk zelfs in het oosten van Oekraïne... Hè, waar heel, heel veel Russisch talen gewoonde, etnische Russen... dat de meer, meerderheid van die mensen ook geen oorlog wil en heus niet dat die burgeroorlog... die Poetin eventueel zou willen uitlokken, dat die er niet van komt. Want he, wat, dat hij wat dat betreft geen kans maakt. En dat is weer een goede garantie voor het feit dat het misschien niet gebeurt... omdat dat de onzekerheid is. Je ja, ja. weet nooit, het kan zich ook tegen de Russen keren... He, dat ineens de lokale bevolking in het Oosten van Oekraïne... ook op die Russische soldaten gaat schieten. Dit weekend vergeleek je het nog even met Budapest en Praag. Hoe groot zie je die kans nu? Nou, kijk, je, je ziet... Uh, toen heeft het Westen niets gedaan. Er, waren allemaal, er werd echt opgeroepen. Er was vrijdagavond een Oekraïense ambassadeur in Amerika... bij de Verenigde Naties geloof ik. En die riep op, kom ons te hulp, Westen, kom ons helpen. En dat was in Boedapest wat ik niet heb meegemaakt... maar dat ken ik als historicus uit het tal van de bandjes en boeken. 1961, hè? Maar 1956, Boedapest. Nee, nou jouw bouwjaar is niet. Mijn, mijn bouwjaar <laughs> is 18, nee, nee, vijf jaar nadien. Ook een maar raar, wat, er, werd, er, werd, er werd opgeroepen om, om uh, de Hongaren te hulp te schieten. En Dat is toen niet gebeurd. En hetzelfde kun je ook zeggen van de Baltische landen... toen het monotov ribbentrop pact in 1939 was ondertekend. Die, die landen zijn ook opgeslokt door Rusland... Dus je zegt, omdat de Europeanen nu van zich laten horen... zal het niet zo ver gaan. Nou ja, po Poetin blijkt toch een hele belangrijke... en hele slimme politicus te zijn. Hij heeft precies verdeel en heers gespeeld in het Westen. Hij heeft al die Westerse landen afhankelijk gemaakt van Russisch gas... Min of meer. Ik geloof dat Nederland maar voor 4% afhankelijk is van Russisch gas. Maar wij hebben weer het distributiepunt voor Russisch gas... over de rest van Europa zijn we aan het bouwen... in de Rotterdamse haven voor LPG-gas. Dus wij zijn heel erg afhankelijk daarvan. En hij weet dat deksels goed. En hij weet ook dat er geen eenheid is. Want je hebt in Duitsland heb je Schreuder, voormalige bondskanselier... die staat op de payroll voor een paar miljoen euro per jaar bij Gazprom... het Russische staats-energiebedrijf. En die heeft net een boek gepubliceerd... waarin hij zegt dat Poetin een veel democratischer politicus is dan wij denken... Echt waar. Ja. Zo draait alles om dat Russische gas uiteindelijk. Ja, en ik denk ook... dat roepen veel, dat roepen veel analisten in de anglo-saxische wereld... om het geld van de Russische machtselite. Die natuurlijk, net zoals Janukovic die 70 miljard dollar heeft ontvreemd uit de staatskas. 70 miljard. Er wordt gezegd van Poetin... dat hij, toen ik aankwam, gingen er allemaal geruchten... dat hij 40 miljard dollar eigen vermogen zou hebben. Dat was in 2007, dus je kunt wel raad... was hij zeven jaar aan de macht. Nou, we zijn nu Wat in 2014, dus waarschijnlijk is, is het nu drie dubbele. En een groot deel van dat geld van hem en van zijn uh, uh, machtscoterie... staat op Nederlandse, Engelse banken geparkeerd en Zwitserse banken. Hier in Amsterdam? Hier in Amsterdam, wordt gezegd. Ja, het is een raadsel, maar het is waar. En dit staat allemaal in jouw stuk morgen? Uh, nee, dat staat niet een wensstuk, Maar we, mijn collega's zijn daar wel mee bezig. En ik heb heel slimme collega's die dat uh, perfect kunnen uitzoeken. Goed, Michel Krilaars. Uh, de vraag is of jij straks die tegel kan uh, beschrijven. Ik ben benieuwd wat er op komt te staan. Luisteraars kunnen zich uh, mengen in ons gesprek. Uh, ga naar onze site radiokunsthof.nl of meld u via Twitter. Hashtag radiokunsthof. Michel Krilaars, je bent ook nog chef boeken... Uh, bij de NRC, en dus is het wel aardig om even de shortlist door te nemen. De Librus is uh, vanmiddag bekendgemaakt. Zes nominaties, waaronder, als ik het even heel snel bekijk... drie Vlamingen, de helft. Ja, Tom Lanois, uh, Stefan Hertmans en... Nee, twee Vlamingen. Ja, en één vrouw, Marente de Moor. Wat vind jij van dit lijstje, als je er al iets van vindt? Nou ja, het is altijd heel merkwaardig. Ik heb twee boeken van deze lijst gelezen: Pfeiffer en Lanois. Lanois vond ik erg goed, Pfeiffer vond ik erg geestig. En eh, tegelijkertijd denk je van ja, het, je verwacht altijd anderen. En nu ben ik zelf niet degene... Ik bespreek meestal buitenlandse literatuur, Duits en Russisch. Door jouzelf uitgekozen, Door mijzelf neem ik aan. uitgekozen. <laughs> dus ik denk altijd van... Soms hoor je wel wat. Ik zie mijn collega's, die doen die Russisch. Ik weet mijn collega Jan Vertuin. Die was, nou, die was heel enthousiast over Tom Lanois en over Marint de Moer. Uh, Stefan Herpans lijkt me een heel erg mooi boek. Ik heb het gekocht, maar nog niet gelezen. Dat ga ik, dat ga ik binnenkort doen. En dat is een heel serieuze schrijver. En die schreef vroeger altijd die reizen door Oost-Europese steden. En dan hele, zware meer, hele zware boeken. Hele zware boeken. En die komt dan ineens met een boek over de Eerste Wereldoorlog... vanuit de optiek van zijn grootvader... die het verhaal vertelt. En dat slaat dan heel erg aan. Dat is toch de magie dan, die dan soms... Uh, boven een boek hangt. Nou ja, kijk, dus iedere keer staan er... Uh, uh, uh, en jouw goede vriend op... trouwens op de longlist, de Pieter Waterdrinker. Ja. Heeft collega, correspondent in, uh, in Rusland. Heeft het niet gehaald, maar wel een schrijver die als geen andere... en dat, dat, daar heb ik het vaak met hem over. We hebben veel meegemaakt samen in Rusland. en we, Ik vind altijd dat hij op een hele originele manier kan laten zien... hoe Russen denken mm -hmm. en hoe die Russische samenleving... vooral in Moskou, onder dat, uh, dat buitengewoon rijke, decadente milieu... hoe dat in elkaar zit, dat weet hij heel goed neer te zetten. Maar in Nederland snappen mensen het niet. Als je het niet zelf hebt meegemaakt, dan... Kun je er niks mee? Dat denken mensen altijd Hoe bedoel je in Nederland? Snappen mensen het? Nou, wij zijn natuurlijk een, heel, een hele zo, relatief sober levende mensen. Wij zijn bezig met onze hypotheek, met onze, ons pensioen. Met uh, de kinderen, of die wel naar de goede school gaan. In het geval van echtscheidingen ook hoe we dat allemaal weer moeten in allemaal praatgroepen uh, recht moeten breien als er problemen optreden. Is er geen andere speel van de Nederlander, Michel? Nee, ik merk het heel erg om, onder de dertigers en veertigers om me heen. Ik sta altijd versteld. Van de, en zeker naar Moskou. Want het is, Rusland is zo'n ontzettende anarchistische, chaotische samenleving. waar mensen gewoon bij de dag leven. Nou, je kunt van Russen zeggen dat ze zoveel hebben meegemaakt. Eerste Wereldoorlog, revolutie, burgeroorlog, Stalenrepressie. Tweede Wereldoorlog, weer Stalin repressie. Nikita Khrushchev, tijdelijke dooi. Brezhnev, dissidenten. Armoede vooral. En, en nu Poetin. Die eerst het, het paradijs leek aan te kondigen. Maar die, te, die toch een ook... Een stijgende, stijgende lijn zit er niet in. De stijgende lijn zit er niet in. En ik hoor van mijn vrienden in Moskou heel vaak. Van, die zeiden natuurlijk ik wegging. Jij gaat wel lekker terug naar je comfortabele landje. Wij zitten hier opgeschreven met dit zootje in de politiek. En wij kunnen morgen alles kwijt zijn. En zo is het. Trouwens, een van je vrienden... Mag ik even het boek Want het ligt nu bij jou. Een van jouw vrienden die formuleert het heel... Heel goed, even kijken op pagina 28 is het volgens mij. Uh, Martin, dit is Rusland. Als je s ochtends opstaat... weet je nooit hoe de dag zal eindigen. Daarom is dit een land van de literatuur. De werkelijkheid laat zich hier alleen op literaire wijze verwoorden. Mee eens. Zo citeer jij hem. Ja, ja staat hij is, dus is, is uh, onfortuinlijk aan zijn eind gekomen. Hij kreeg op zijn dertigste, toen hij anderhalf jaar correspondent was... een aneurysma in de aorta. En hij is daar op een gruwelijke manier gestorven in een Russisch ziekenhuis. Ik weet nog dat hij de dag van zijn dood ze wisten niet wat hij had. Ze zei kanker achter het hart was de diagnose. En de artsen waren dronken. De medische apparatuur werkte niet. En hij is gewoon langzaam, het gaat geen pijnloos, leeg gedruppeld... En zo is hij gestorven. Het is nog een... Op literaire wijze. Op literaire wijze. En daarna begon hoofdstuk 2. Toen moest er nog een kist worden gevonden. Een doodskist. En die was toen in Moskou niet te krijgen. Dus toen is er een vriend van ons naar Moskou gereisd. En die heeft toen in de, in de Russische onderwereld... zes planken aan elkaar getimmerd gekregen. En waar de hars nog uitdruipt. En daarin is hij naar Nederland vervoerd. Wat een gruwelijk verhaal. Ja. Martin. Ja. Een vriend van Michel Krilaers... Um, Michel, ik kondig jou nog even aan voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Uh, uh, journalist al sinds jaar en dag. Uh, ooit bij NOS Laat. Uh, NRC Handelsblad, correspondent in, uh, in Moskou. En nu chef Boeken bij de NRC. Um, jarenlang heb je in, uh, in Moskou gezeten. En in jouw nieuwe boek, geheten Het Brilletje van Tsjechov heb je de twee grote liefdes in je leven met elkaar verweven... namelijk de literatuur en Rusland. Het brilletje van Tsjechov, zo heet het. En je kijkt als het ware door de ogen van Tsjechov... naar dat grote, grote, grote land uh, Rusland. Hoe ben je eigenlijk te werk gegaan? Want ik zeg wel, je kijkt door de ogen van, uh, van Tsjechov... maar je hebt het je heel lang geleden alles voorgenomen... ver voordat je correspondent nou, ik, werd daar. Ik hou me al wat is het, meer dan 25 jaar met Rusland bezig. Ik heb, het Ik heb Russische geschiedenis gestudeerd... ben afgestudeerd op de mensje en de revolutionaire bewegingen. En ik heb al die klassieke literatuur gelezen... omdat mijn leermeester maar altijd zei... wil je het begrijpen, dan moet je, het le moet je alles lezen... wat er uh, in, in literaire vorm over geschreven is. Dan en dat begon heel al gedaan. op je twaalfde trouwens. En dat twaalfde, schrijf je dat, dat was de, ook. Toen begon de echte liefde. Want je, het boek opent met een hele mooie zin... als een briesje kwam Rusland mijn leven binnenwaaien. Ja. En toen was je twaalf. Een melancholieke puber <laughs> in Amsterdam die alleen met zijn moeder woonde... en van zijn moeder heel vaak naar de televisie... tot laat naar televisie mocht kijken als er iets moois was. Want oh, het was zo gezellig met de zoon. Zeker. En toen was er op een avond... een hele mooie oude zwart-wit film uit 1960... maar het zag eruit als het weer 1930 kwam... dateerde... De dame naar de dame met het hondje, het verhaal van Tjechoff. En die film, wat ik beschrijf dat ook... er ging een wereld voor me open. Het was hele mooie melancholieke muziek. Het was heel verstild gefilmd. En het ging over een... Het liefdesdrama van twee getrouwde mensen. niet met elkaar getrouwd, die een affaire met elkaar beginnen. in Jalta, op de Krim, waar nu om gevochten wordt. Uh -huh. En uh, nou ja, de onmogelijkheid. Want ze gaan niet weg bij hun partners. maar ze blijven van elkaar houden. en zoeken elkaar op. en het eindigt zomaar <lacht> ineens. En ik vond het en zo. ze komen ontzettend. elkaar dan toch weer tegen? Ze komen hè? elkaar weer tegen. en dan, het eindigt in een hotelkamer. dan gaat de ene zoekers elkaar op, gaan ze met elkaar naar bed. en dan gaat de man weer naar huis. En dan, ja, wat er dan gebeurt, dat mag je raden. Ik denk dat ze er benen. niet uitkomen. En dat, dat was, ik dacht toen echt, dit is waarschijnlijk het grote mensenleven. Dat staat ons allen te wachten. En dat jongetje van twaalf, het kwam dus heel erg naar binnen. Het kwam heel erg naar binnen. Ook omdat die film heel mooi het gewone leven liet zien. Het was Yalta, ik ben voor dit boek naar Yalta gegaan. En dan zie je mensen, dan zie je een oud kapiteintje... op de boulevard zitten, op een bankje. Die is aan het schaken. En in diezelfde film komt, zit datzelfde kapiteintje te schaken. En tegenwoordig is het, is het wemeld op die boulevard... Vaak van de bordelen he, nachtclubs en nachtclubs. Nou ja, is, het is een nachtclub die nooit dicht gaat. Dat <laughs> hele Yalta. Citaten. Cita, ja, het Pieter is de water drinken die, die, zegt die dat wel van Moskou, Moskou. Ja, ja, ja. Petersburg is een concertzaal. Uh, Moskou, een nachtclub die nooit sluit. Ja. Maar dat was in de Yalta ook zo. En, maar als je dan je een beetje kunt verplaatsen in het verleden... waar ik erg goed in ben... dan zie je heel goed dat er eigenlijk niks is veranderd. En dat is een fascinerend aan Rusland. Omdat het land natuurlijk ook arm is en achterloopt. En nostalgie is natuurlijk iets heel gevaarlijks. Zijn mijn geschiedenislerares van goed hart van Alebeek, altijd, de middelbare <laughs> school. En, maar tegelijkertijd toekomst. is het ook heerlijk om het soms te, te proeven, dat je denkt verdorie, dit is, zo was het in zijn tijd. En als je dan een schrijver hebt van wie je heel veel houdt, en ik heb dat met Tschechof en Tolstoj, ik ben ook op Tolstoj's landgoed geweest en dat is nog helemaal in originele staat. Dus je komt ergens en je hebt de historische sensatie van zo was het. En dan moet je altijd wel bedenken, ja aan de overkant van het vijvertje bij Tolstoj wonen de arme lijveigenen in Plaggenhutten. En dat ieder de lijf eigen meisje zich s'avonds moest bellen bij de landheer... om met hem naar bed te gaan tegen haar wil. Dat moet je dan nooit vergeten, maar tegelijkertijd is het heel bijzonder. Verhalen, verhalen. Um, je je uh, maakt trouwens een link. Jouw liefde voor Rusland verklaar je voor een deel ook... want je zegt net, opgegroeid alleen met mijn moeder... door de vroege dood van, van je vader. Ja, die is verongelukt. En ik heb hem eigenlijk nooit gekend, want ik was drieënhalf. Dus het geheugen scheen te beginnen als je vier bent. Dus ik heb er wel, waren wel altijd mensen om mij heen die me dan heel zielig vonden. Want hij had geen vader. En daar profiteerde ik natuurlijk van. Ik, ik, ik heb het ontzettend leuk gehad met mijn moeder. Dus het was, ik kreeg alles. Ieder boek dat ik wilde hebben. Een verwend je. Dat was een verwend je. <lacht> maar, maar jouw melancholieke inslag, beschrijf je, zou daar wel eens vandaan kunnen komen? Dat je je daarom zo met die Russen waarom je je zo goed voelt met Nou, er staan in de verhalen... ik begon natuurlijk op mijn twaalfde Tsjechov te lezen. En je mm -hmm. komt in die verhalen bij Tsjechov heel vaak het eenzame jongetje tegen... dat dan op een boerenkar naar familieleden wordt gestuurd. En dan eh, op de steppen van Zuid-Rusland naar de hemelstijd, En dan iemand of iets denkt te ontwaren... dat heel belangrijk voor hem is. En dat mm -hmm. is geloof ik wel een sensatie die ik als kind wel heb gehad. Ja, dat ja. je altijd verlangde naar een vader... of iets, een belangrijk iemand in je leven. De vader van Tsjechov speelt ook nogal een belangrijke rol, beschrijf je. Want het is, uh, om het nog wat duidelijker te maken... het is in zekere zin een, een biografie van Tsjechov voor een deel. Maar het zijn ook jouw eigen uh, bespiegelingen ja. van Rusland. En je bent op die manier door Rusland gaan reizen... zoals Tsjechov het ook deed. Ja. Want hij had een grote liefde voor de gewone Russen. Nou ja, die liefde ook, heb jij ook. Ook omdat ik dacht, toen ik naar Moskou ging uiteindelijk... Dacht, ik dacht, ik wil een boek schrijven over dat land. Maar ik wil niet een correspondentenboek maken. Want er zijn stukken, en dan moet je het helemaal over Poetin hebben... en de machtspolitieke analyse. Poetin komt hij geloof ik drie keer in voor. Ja. Maar het gaat over eeuwigheden. Het gaat over hoe zo'n land altijd al in elkaar heeft gezeten. En ik dacht, daarom heb ik een Rus nodig. En vandaar dat brilletje. Maar niet een Rus als Dostoevsky. Want dat was een enorme antisemiet en een onaangenaam mens... en een gokker. En die geloofde in de Slavische ziel. Ik dacht, ik moet een Rus zoeken die dicht bij me staat. En Tsjechoven was zo'n Rus. Tsjerov was een man die geen antisemiet was, geen reactionair, geen monarchist. Hij was niet religieus in een land waar toen 90% of 100% kerkelijk was. Het was een hele tolerante NRC-lezer. Een ontwikkelde man uit een eenvoudig milieu. Zijn vader was kruidenier. Die van een glaasje hield, die van oude hoeren hield. Die uiteindelijk failliet ging en uit het Zuid-Russische Tangerog naar Moskou moest vluchten voor zijn schuldeisers. Maar wel een man die zijn kinderen liet doorleren... En werd kwam dus eigenlijk in de, hoger op de maatschappelijke ladder terecht. In kringen waar hij eigenlijk nooit... Had, had verkeerd. Had verkeerd. Nee. En, en, en een daar, neurotische angst voor het huwelijk. En een neurotische angst voor het huwelijk. Want hij dacht altijd, zodra ik trouw... is het afgelopen met mijn kunstenaarschap. En klopte dat? Ja, hij, hij was, hij, er is een paar jaar geleden een hele... Uh, uh, kritische biografie van een verschenen... dan wordt hij echt als een misogyne man... als een vrouwenhatende man neergezet. Want hij had op een gegeven moment ook vijf vriendinnen tegelijkertijd. Maar ik denk altijd dat hij geen nee durfde te zeggen. Dat hij zo ontzettend <lacht> aardig was. En het waren natuurlijk vrouwen die zich opdrongen. Hè? Russische vrouwen Tuurlijk. kunnen heel dramatisch uh, doen. Omdat het een land is met een mannentekort. Beschrijf jij ook, ja. Ja, want veel mannen suipen zich op jonge leeftijd dood. En jij kreeg ook te maken met vrouwen die zich opdrongen. Ja, het was heel bijzonder, ja. <lacht> Vertel eens, want er schijnt echt een overschot aan vrouwen. te dus nou, zijn. Er is een overschot aan vrouwen. Kijk, Het, ge het geboortecijfer is geloof ik 1 staat tot 1,3 of zoiets. Daar wil ik van afwezen. Maar het is gewoon zo dat er heel weinig gezonde jonge mannen zijn. Er wordt heel veel gedronken in Rusland. Maar... 15 liter zuivere alcohol per jaar. Ja. Per hoofd van de bevolking. Ja. Ja, dus ook de... baby's worden meegeteld. Ja, nee, dat is dan om, omgeslagen, hoofdelijk omgeslagen. Nee, het is veel. Het is echt veel. En het is gewoon, en ik merkte het zelf ook, wijn is heel erg duur. Rusland is een bier- en wodka-land. En dan werden er zelfs ook dat soort een duur dachten... ja, we gaan niet 40 euro voor een fles wijn in de, bij de slijter betalen... want dat was een beetje uh, drinkbaar. En dan dacht je, nou, dan maar die wodka. Oh, van één glaasje komt een tweede glaasje. En, Hoeveel en, kan jij op? Ik kan behoorlijk wat op, maar omdat ik uh, uh, nogal stevig gebouwd ben... en dat heb je dan ook nodig, maar ik heb wel een keer meegemaakt... dat ik bij een fabrieksdirecteur in de provincie zat... en die man was een hele dikke kerel van 40 die al drie hartinfarcten gehad had... en we waren met een delegatie, journalisten... en dan werd er gedronken, we waren met z'n negenen... en dan moest je dan een toast een toespraak houden... nou, je glas in één teug leeg drinken... en dan kwam de volgende, maar dan kregen we volgens de tweede ronde van de toast. en dan had je uiteindelijk negen glazen op. En dan kreeg je nog een keer niks. En dan zat jij nog recht over. Ik ben bewusteloos door mijn chauffeur naar huis gereden. Echt waar. En de man zelf dronk niet. Die dronk alleen maar rode wijn. En dan dronk hij twee flessen Neuf du Pape. Want hij zei, ja, ik zit achter het stuur. Mag niet meer drinken. <kugst> En je beschrijft ook ergens een scène dat een vrouw ja, uh, uh, nog erger dan een varkenspoot in je mond stopt. Van, uh, doe dat dan maar. Ja, nou, ik, had, dan... ik had. Nee, er is altijd uh, salo, dat is Russisch puur varkensvet. En dat is natuurlijk een goede bodem oh, ja, voor uh, de. Ja, puur de vodka. varkensvet, ja. En ik had een, een, een, een vriendin bij mij in de straat. En de vrouw was een 80-jarige fabrieksarbeider in Rusten natuurlijk, die met haar alcoholische zoon van 60, die door zijn vrouw... die vier verdiepingen hoog woonde het huis uit was geschopt. Die woonde bij zijn moeder, om 30 vierkante meter. En als ik daar kwam, ging ze altijd meteen voor me koken. Dan werden er een enorme pan vette aardappels neergezet. En dan kwam de fles op tafel, stiekem, door de zoon... want die van zijn moeder mocht hij niet meer drinken. En dan duwde zij, stond op een gegeven moment... die brokken vet en die aardappels in mijn mond te duwen. En dan zei ze, Misha, Misha, koersetje, koersetje... Misha, Misha, eet, eet. <lacht> er is verkeersinformatie op Radio 1. Er staat toch file op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Het is de nasleep van de Nogeluk bij Sassenheim. Er staat twee kilometer file vanaf de afrit Noordwijkerhout. NTR. Speciaal voor iedereen. Ik spreek vandaag met Michel Krielaars, chef boeken van NRC Handelsblad... maar ook oud-correspondent in Moskou voor de NRC. En hij schreef het boek Het brilletje van Tjechov, reizend door Rusland... Hij keek als het ware door de ogen van, uh, van Tsjechov naar dat land. reisde rond en uh, beschreef zijn eigen ervaringen. En uh, voor een deel is het ook uh, bio een biografie over, uh, over Tsjechov. Er was trouwens uh, dit weekend een, een stuk in Time van uh, Lev Grossman. Uh, recensent, en schrijver ook die um, een lijstje had gemaakt met tien boeken... die volgens hem boven alle andere boeken uitstijgen. En dan heeft hij het over de complete wereldliteratuur. Op nummer één staat Anna Karenina, Tolstoy. Op nummer drie staat wederom Tolstoy met oorlog en vrede. Op de tweede plaats uh, Madame Bovary van Flaubert. En dan uh, op nummer negen de verhalen van Tjechhoff. Nou, Veel Russen goed. dus. Ja, het zijn ook vertreffelijke schrijvers. Er kan eigenlijk bijna niemand tegenop. Maar waarom staat uh, Tjechov voor jou op nummer 1? Nou, kijk, hij heeft, een hij heeft een. hoe moet ik het zeggen? die, die vroege verhalen die zijn heel erg die zijn heel erg theater van de lach. Heel uh, humoristisch. Maar er komt, naarmate hij ouder wordt... hij is natuurlijk op jonge leeftijd gestorven aan de TBC. Hè? 44, 44 is hij ja. geworden. En dan wordt hij somberder. Dan worden die verhalen hij ziet. natuurlijk was een nuchtere man. Dat is ook altijd prettig. En die niet gelooft in een hiernamaals of uh, in het vage vuur of noem maar op. Je dacht, nou dan ga ik dood. Hij was een arts en wist hoe dat in zijn werk ging. En hij heeft, dan wordt hij heel cynisch. Maar hij, heeft, hij blijft een soort optimisme behouden. En hij, hij heeft ontzettend goede stijl. Hij schrijft heel mooi. Hij doorziet de menselijke ziel in al zijn aspecten. Hij heeft begrip voor heel veel mensen of het nou de koningin is, of die en die. Hij is een heel tolerant mens. En dat vond ik eigenlijk heel erg prettig. Kijk, Tolstoy was een graaf. hij was een schatrijke graaf... die eigenlijk uh, manisch depressief was... een man die zich eigenlijk voor zijn kop had willen schieten... op zijn 25e. Maar uh, toen bedacht ik, laat ik eens mijn jeugdherinneringen opschrijven. En dat bleek toen heel erg aan te slaan. Toen had hij een nieuwe obsessie... waar <lacht> hij zich op kon richten. En het heeft tot prachtige boeken geleid. Maar iemand waar jij je minder verwant mee voelde. Ja, kijk, ik zeg, of die niet. zou hier aan tafel kunnen zitten... en dan zouden we een hele leuke met elkaar hebben. Dan zou hij mijn vriend zijn. Bij Tolstoj zou ik toch altijd denken... oh, dat is de graaf en dat is een lastige man. En Karel van het Reven heeft hem ooit ontstreef... van zijn echte telegraaflezer. Conservatief en een beetje... die wil altijd op goede manier altijd je handschoenen aan... als hij naar buiten ging, wilde altijd bediend worden. Ze schepte nooit zijn eigen eten op. Ja, en dat kan ik me niet voorstellen in deze... dat zou ik hebben als ik bij de koning op de thee was. Hoewel bij deze koning heb je dat ook. En daarom is Tjechhoff voor jou een NRC-lezer... Ja, een NRC-lezer. Ja, NRC ja, ja, dat zei je net. Of zo'n NRC-lezer. Ja, dat zei je net. Lux et Libertas. <laughs> um, laten we even nog uh, naar het boek gaan. Want ik had je eigenlijk gevraagd of je een fragment zou willen voorlezen. Zodat mensen een idee hebben wat, uh, wat je ongeveer hebt gedaan. Het is een scène in, uh, in een ziekenhuis. Nou, je beschreef net al hoe jouw vriend daaraan uh, onvoortuinlijk aan zijn einde is gekomen. In een uh, een Russisch ziekenhuis, ziekenhuis wil je niet zijn. 1990 het beste ziekenhuis van Moskou. Het Botkin Ziekenhuis. Toen. Dus in een Russisch ziekenhuis moet je niet zijn. Je begint een scène voor te lezen uit een uh, verhaal van Tsjechov. Ja. Zaal nummer 6, een van zijn latere verhalen. En een van zijn meest gruwelijke verhalen. Psychiatische een psychiatrische afdeling toch? Een, nee, een ziekenhuis met een, psychi een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Waar een, een arts. Uh, uh, werkt daar. En dat is een man die eigenlijk, zoals veel moderne Russen. en veel oudere Russen, de Sovjet-Unie, gewoon denken. je kan hier toch niet aan deze samenleving veranderen, laat het maar. En dat ziekenhuis staat model voor de Russische samenleving van toen. En uiteindelijk raakt hij op een gegeven moment. Raakt hij in een gesprek met de man die daar is opgestort op de psychiatrische afdeling. en die begint hem, die gaat met hem discussiëren over hoe het ook anders kan, het leven. En er komt een soort dialoog en uiteindelijk denkt die arts dat er echt dingen moeten veranderen... maar hij eindigt dan zelf in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Zo gaat het bij Tsjechhoff. Nou ja, ik citeer. In de zalen, de gangen en op de binnenplaats van het ziekenhuis... benam de stankje de adem. De ziekenhuisknechts, de verzorgsters en hun kinderen... stiepen bij de patiënten in de zalen. Er werd geklaagd dat het door de kakkerlakken... wandluizen en muizen niet te harde was... Op de afdeling chirurgie was niets te beginnen tegen de wondroos. Het hele ziekenhuis beschikte over slechts twee scalpels en niet één thermometer. In de badkuipen werden aardappels bewaard. De opzichter, de linnenvrouw en de hulparts bestaanden de patiënten. En over de oude dokter, André Jefimic, voorganger, werd gezegd dat hij heimelijk ziekenhuisalcohol had verkocht. en er een complete harem van verzorgsters en patiënten op na had gehouden. Einde citaat. En dan vertel ik. Je hoeft maar een kijkje te nemen in het Moskouse Stadziekenhuis nummer 4 Anonu... om te constateren dat er buiten de dure privé-klinieken... die slechts voor een kleine groep rijke Moscovieten betaalbaar zijn... voor de gewone Rus niet veel is veranderd. Een paar dagen geleden is mijn 89-jarige buurvrouw Alexandra Ivanovna hier opgenomen. Ze heeft acute alvleesklierontsteking... een ziekte die levensgevaarlijk kan zijn bij een slechte behandeling. Gelukkig heeft haar zoon Sergei, die bij haar in huis woont... sinds hij door zijn vrouw de deur uit is gezet... meteen de eerste hulp gebeld toen ze pijn kreeg. Aanvankelijk wilde Alexandra Ivanovna niet mee, omdat ze bang is. Een ziekenhuis is een doodvonnis voor een gezond mens, zegt ze altijd. Stadziekenhuis nummer 4 is een enorm complex... dat is aangelegd onder Catharina de Grote. Bij de ingang hangt een overzichtelijke en verlichte plattegrond... zodat je er de weg snel kunt vinden. Het lijkt het onze lieve vrouwen gasthuis in Amsterdam wel. Nadat Sergei en ik in het paviljoen onze jassen bij de garderobe hebben afgegeven en de ontsmette plastic slofjes om onze schoenen hebben gedaan, moeten we langs de portier die in een hok naast een tourniquet zit. Wat willen jullie, bront hij als een gevangenisbewaarder die het liefst niet wil dat de aan hem toevertrouwde gedetineerden bezoek krijgen? We komen voor Alexandra Praligina, zegt Sergei Michailitsch. Er mag maar één bezoeker per patiënt naar binnen, snauwt de portier. Maar nadat Sergej hem iets in het oor heeft gefluisterd, mag ook ik naar binnen. Met de lift gaan we naar de vijfde verdieping. Op de derde liggen mensen met wegrottende benen, zegt Sergej. Heb je wel eens van gangreen gehoord? Een heel normaal verschijnsel hier in Moskou. Als we op de vijfde verdieping uit de lift stappen, wordt duidelijk waarom je maar beter uit een Russisch volksziekenhuis kunt wegblijven. Terwijl van stadziekenhuis nummer 4 toch wordt gezegd... dat het een van de betere van Moskou is... heb ik zelden zo'n onhygiënische boel gezien. Alexandra Ivanovna ligt met zeven andere vrouwen op een kamer. De lakens in hun bedden zijn vuil, oud en zitten vol gaten. De versleten beugels boven de bedden waaraan ze zich kunnen optrekken... lijken op middeleeuwse martelapparatuur. Ik schaam me hier gewoon voor, zegt Sergei. Maar ik wil dat je dit ziet, want dit is het echte Rusland. Een land dat door God vervloekt is. Ja. Een land dat door God vervloekt is. Zie jij het ook zo? Nou, ik geloof niet. Dus ik ben al gauw klaar <laughs> met zo'n uitspraak. Nee, nee. Het, het, is, ja, het is een totale puinhoop. Het is een land dat eigenlijk niet bestuurd wordt. Er is een anarchistische... Uh, ja, het is een anarchistische samenleving met een machtselite die op een heel cynische manier alleen aan zichzelf denkt, die een klein beetje geld uitschreot aan het volk. Uh, af en toe, je ziet op de Russische televisie iedere avond uh, de president van het moment, of het dan met Vedef Poetin of zijn opvolger is, die schenken weer een of ander prachtig dialyseapparaat aan een ziekenhuis. En als je dan de volgende keer als de lokale pers gaat kijken, blijkt dat Dialyseapparaat alweer te zijn doorverkocht, bij wijze van spreken. En hoe zit dat dan met die Russische ziel, waar je ook over. Nou ja, ik beschrijf dat hij eigenlijk niet bestaat. En dat is het leuke aan Tsjechov. Daarom is hij zo'n ideale, ideale gids voor dat Rusland van nu... Hij vond het ook allemaal onzin. Hij werd gek van iemand als uh, Tolstoy, die steeds maar aan dat grote slavische gevoel dacht. Die, uh, nou ja, die, die bezig was met eeuwigheid. En hij vond altijd. Tchechow is iemand die altijd vond dat je hard moest werken. En die probeerde de gewone mensen, de arme mensen, te verheffen tot hard werken. Omdat je volgens hem alleen op die manier de samenleving kon verbeteren. Hij was een ouderwetse. SDAP'er, om maar zo te zeggen. Ja, En tegelijkertijd was dat zijn levenslange ergernis, dat die Russen dat dus niet deden. Nee, want hij zag dus heel, gauw, hij heeft heel mooi, er zijn prachtige verhalen over het, uh, het bouwen van een school. Als hij op een gegeven moment rijk en beroemd is, naast Zaghalin, dan, heeft hij, en dan koopt hij een landgoed meer liggen buiten Moskou. En dan wil hij echt voor de arme boeren in de omgeving een ziekenhuis bouwen. Maar die boeren willen gewoon niet werken. Die komen met een emmer wodka aanzetten. En die willen een beetje drinken. En dan uh, geeft hij ze geld om uh, hout te halen in de stad. En dan komen ze uh, met niets terug of met een halve boomstam. Juist niet met dat, ze, met dat wat ze hadden moeten meebrengen. En daardoor is hij tegen die Russische ziel. Hij noemt, hij noemt die Russische ziel echt een excuus... om uh, je verantwoordelijkheid niet te hoeven nemen. Ja, dus, uh, maar daarmee zou je toch gewoon kunnen zeggen... Dat, dat de lamblendigheid, dat dat de omschrijving is van de Russische ziel. Ja, maar als je denkt dat heel veel Russen... natuurlijk naar eeuwenlange lijfeigenschap... Uh, nog altijd hun verantwoordelijkheid niet weten te nemen. Als je in de Russische provincie komt... dan zie je een soort middeleeuwse wereld waar niets functioneert. Op die paar grote steden, je hebt er nog een paar grote steden in de Oeral. Perm, Yekaterinburg, waar het nog meevalt. Er zijn ook hele moderne centra aan het opkomen. Maar heel veel mensen denken, waarom zouden we? We worden toch genept door onze leiders. In de Sovjet-Unie had je het gezegd. Zij doen alsof ze ons regeren, wij doen alsof we werken. En dat is echt de volksaard. Dat zit er zo in. Ja, het is altijd heel moeilijk om te generaliseren. Maar en je ziet het toch? bij. bij uh, kijk, de Nederlanders doen. van ons zeggen ze altijd. En dat klopt ook, wij zijn altijd alleen maar met geld bezig. En hm. het is natuurlijk zo. Nederlanders zijn ontzettend op de penning en zuinig en noem maar op. En, en, en als je dat kunt zeggen van de Nederlanders. Dan mag je dit zeggen over de Duitsers. De Russen. Duitsers zijn altijd heel precies, dan kun je dit zeggen van de Russen. Ja. En er is natuurlijk altijd een kleine bovenlaag die modern denkt. De meeste van mijn Russische vrienden werken op een universiteit of bij een, bij een bedrijf. En dat zijn hele efficiënte mensen die hard werken, maar die ook goed verdienen. En kunnen zij dan niet iets ondernemen? Ik bedoel, hoe kan het zijn dat zo'n volk zich niet ontwikkelt. doordat er een aantal mensen wel gaat studeren? Ja, en, bedoel, ik heb een goede een vriend. vader was ook uh, een lamlendig type. Dat, maar of zelf. Ja, maar die had er Steek genoeg van. Die, moest zich natuurlijk tegen zijn vader, ah, die zag natuurlijk die vader failliet gaan. En Tjechov moest toen, die zat toch op het gymnasium. Die moest nog anderhalf jaar in Tagarog... Aan, aan de Zee van Azov achterblijven als jongetje. Die werd in de kost gedaan ergens. En dat is natuurlijk verschrikkelijk voor een kind. Maar en, hoe verklaar je dat, het niet, dat er niet meer Tjechov zijn? Of meer vrienden, mensen à la jouw vrienden? Die... Nou ja, je ziet, je, je, je ziet de moderne groep. Hè. Je, ziet altijd, je had de dissidenten, maar je, je had natuurlijk altijd... de Joodse intelligentie. Uh -huh. Of altijd een belangrijke kracht in Rusland. Land. Mensen die als gevolg van discriminatie dachten: wij moeten deze samenleving veranderen, want dan zijn we van die discriminatie verlost. En ja, dat is het blijft maar een kleine groep. Mijn, mijn, mijn vrienden in Moskou zeggen: het duurt toch 500 jaar voordat Rusland een normaal land is? Voordat ze van dat Aziatische, hè, voor zover je dat, dat kun je natuurlijk niet meer van, van het moderne Azië zeggen. Maar vroeger was Azië, in die 100 jaar geleden stond het voor geweld en voor wreedheid. En zolang dat er nog is, verandert er niet zoveel. En zolang heel veel. Je ziet ook die ontwikkelde Russen. Hè, als een, een goede vriend van mij werkt bij Shell. En die zegt altijd: uh, dat is een Nederlander. En die heeft allemaal Russische juristen onder zich. Die richten zich op hun gezin. Want die hebben net verdienen goed. Die verdienen 80.000 dollar per jaar. En die kopen dan een fletje. Die moeten heel hard werken. Want die, dat flatje staat vaak op drie uur rijen in de file buiten het centrum van Moskou. Dus ze zijn zes uur per dag onderweg. Uh -huh. En die denken: weet je wat, we kunnen wel de straat op gaan, maar dan worden we misschien. Uh, belanden we landen in de gevangenis, raken we onze baan kwijt, ons geld. We richten ons voorlopig op ons gezin. We proberen waar we kunnen uh, te helpen. He, je ziet, er is af en toe autoprotest in Moskou. Dat zijn juist de mensen met de betere auto's. Dat zijn de jonge zakenmannen, die juristen en die bankmedewerkers. Maar de straat gaan ze vinden het eng. Er zijn heel strenge protestwetten ingevoerd. In 2012, 2012 gingen die schrijvers 2012. nog de straat op. Hè? Maar die, een, een aantal van die schrijvers is nu naar het buitenland gevlucht. Naar Parijs onder andere. Naar Parijs, Paris Akunin, de detective schrijver, die heel erg populair is in Rusland. En die, en die heeft eigenlijk toch voor zijn eigen, geld gekozen, ja. want die dacht straks beland ik in het gevangen. Ludmila Ulitskaya, van wie onlangs nog een grote roman is vertaald in het Nederlands. Die is een tijdje geleden vanwege kritiek op het regime, vanwege die homowet, geloof ik, bij de geheime politie FSB geroepen. Nou, dan schrik je ook. Ja. En er leek een vervolging tegen haar te worden ingesteld. En het is uiteindelijk niet doorgegaan. Hoe groot is de kans dat dat, dat weer gaat gebeuren? Dat die intelligentia gewoon vertrekken? Nou, de, de, er is nu al een enorme brain drain. Want alle kinderen van mijn vrienden vertrekken op dit moment naar Amerika of Israël. Dat is nu al gaan. En dat zijn allemaal mensen die natuurkundigen zijn, sterrenkundigen, uh, IT'er. En die makkelijk in het Westen aan, de, aan, aan het werk kunnen komen. En daar al, dan waarschijnlijk zullen blijven. En daar blijven, die komen niet meer terug. En die zeggen allemaal, en het zijn twintigers, hè, die zeggen allemaal... in Rusland kun je geen normaal leven leiden. En dat is ook wel het, uh, het treurige van jouw boek, dat je... Uh, echt vaststelt van, er verandert niks. Het, het is eigenlijk nog zoals het in de tijd van Tsjechhoff was. Dus meer nou ja, dan een, kijk, on, een eeuw geleden. Onder Tsjechov had je een, een strenge tsaar. Tsjechhoff beschreef, het is altijd grappig, er staat heel weinig kritiek op de samenleving in, he, of op, op, de, op de staat in, want het was verboden door de censuur. Je mocht niet schrijven over de, de aristocratie, de hoge aristocratie, die de belangrijkste ambtenarenfuncties eh, bezetten. Dus het was verboden. Je mocht wel schrijven over de intelligentsia. Dus die mocht je belachelijk maken. De schooldirecteur, de, de, de, de lokale dokter die dronken. Want dat mocht allemaal wel. En vooral als er een oppositiepoliticus van langs kreeg, dan mocht dat ook. Maar over de staat mocht je niet schrijven. En dat, eigenlijk zie je datzelfde nu heel erg. Ja. Als er echt wordt geschreven over de miljarden van Poetin, wat ik nog heb meegemaakt, of over de nieuwe vrouw van Poetin, een 28-jarige voormalig Olympisch gymnaste, bij wie die twee kinderen schijnt te hebben, dan wordt zo'n krant gesloten de volgende dag. En je ziet ook nu dat de TV Dorst... dat is een onafhankelijke televisiezender... die is gekneveld, die is van de kabel gehaald. Radio Echo Masquie, in mijn tijd... was daar heel veel kritische discussie op uh, te volgen. Daar gebeurt bijna niets meer. Dus het decor is een beetje veranderd. Het decor maar... is veranderd. En dat hoor ik dan van heel veel Russen. Zei, eigenlijk is alles hier nog precies hetzelfde als honderd jaar geleden. Ja. Je beschrijft uh, uh, met als slotstuk uh, de begrafenis van, uh, van Tjechhoff... Ja. En ook een hedendaagse begrafenis, namelijk van een, een goede vriendin van jou. Dat is diezelfde vrouw. Nee, dat is niet die vrouw die je nee, ziet. Nee, dat is niet vrouw, vrouw. van vrouw. Een, een, een bejaarde. Ja, Alexander Alexander of nee, ik ja. Me. Ja. En uh, een ontzettend schrijnend verhaal is dat. Ja, het is, de, het, is, en het is de werkelijkheid van zoals een gewone Moscoviet... en ik denk ook buiten Moskou heb ik nooit een begrafenis meegemaakt... wordt begraven, namelijk opgehaald bij het mortuarium door een klein stadsbusje... Eh, met een paar mannen die je in moet huren om de kist te dragen. In dit geval waren die mannen dronken, die die kist nog lieten vallen... die eigenlijk helemaal geen zin erin hadden... die meer geld wilden hebben van eh, mijn vriendin... die een soort eh, erfgenaam van die vrouw was, om die kist te tillen... naar de begraafplaats te brengen, buiten Moskou. En het was een modderige heuvel... waar de kisten nog net niet in gootjes eh, wegdreven eh, naar de rivier... En er was een pulpe die uh, een behoorlijk glas op had... die ook geen zin had om zich in te spannen. En mijn vriendin, toevallig mijn assistente in Moskou... die zei, dit is nou mensonwaardig. En zo gaat dit land met zijn doden om. En voor haar was het weer een soort metafoor voor hoe de staat met de Russische burgers omgaat. En ik beschrijf ook aan het eind van het boek als ik een roos bij Tsjech of Schaf heb gelegd, dan zie ik al die keurige middenklassers in hun uh, Japanse uh, auto's of Mercedes rijden. En dan besef ik op dat moment besefte ik dat ook zij de volgzame kudde waren, die eigenlijk alles doen wat degene die boven hen staat beveelt. En dat ze ook genoegen nemen met dat onbarmhartige gedrag van die staat uiteindelijk. Want ja. zoals, zij, zoals die oude dame in het graf wordt gekieperd. Zo mag je het wel noemen. Zoiets staat hen ook te wachten. Zij worden of uit hun baan gegooid als ze voor een Russisch bedrijf werken. Want het is geen lolletje. Er wordt veel geschreeuwd. En gedreigd door superieuren binnen een Russisch bedrijf. Ik heb dat vaak gehoord. En dan hoor je dan ook: ja, het moet wel, want anders krijg je ze niet aan het werk, hoe goed ze ook opgeleid zijn. Hoe kan je zo van zo'n land houden? Want dat lees je, dat spat van iedere bladzij af. En ook hoe je er nu weer over vertelt: wat is dat? Ja, het, is, het, zijn, het zijn die mensen, als, als ik in de Russische provincie kom... het heeft iets vertederends. Als, als, toen ik in Vladivostok was, uh, dan zijn er allemaal mensen... en die vragen dan op straat, want ze zien meteen dat je een buitenlander bent... gewoon aan je kleren. En dan vragen ze, waar komt u vandaan? Zeg je uit Moskou? Dus, oh, Moskou. Wij willen ook zo graag naar Moskou. naar Moskou Als in de drie zusters van Tsjerk. Ja, want daar schijnt alles mooi en beter te zijn. Maar ik zeg, maar kom niet uit Moskou. Ik kom uit Nederland. En dan zeggen ze, daar zijn we nog nooit geweest. Maar we weten dat daar het paradijs bestaat. En dat heeft dan iets heel erg aandoenlijks. En tegelijkertijd... Weet je, natuurlijk zijn die Russen heel conservatief. De meeste Russen zijn gewoon, denken de Slavische ziel. Dat onze heerser. Wij zijn een groot land. Dat kun je je als Nederlander ook niet voorstellen. hoe Dat patriotisme leeft. En dat zijn allemaal dingen dat je denkt, jongens, wordt dus modern. Dat, dat kan allemaal niet meer. Maar die mensen hebben iets vertederd. En als je dan in die kringen van de Russische journalisten... en de intelligentie verkeert. En gewoon mensen in Moskou. En mijn Russische vrienden, dat zijn allemaal geweldige mensen. Ook al zijn ze voor Poetin. Of zijn het communisten. Want ik heb ze in alle soorten en maten. Je hebt gewoon ontzettend Maar Dan kun je toch nog wel geweldige mensen vinden. Ja, en ze hebben iets heel opens. Je kunt mm -hmm. naast een rust gaan zitten. En ik heb mijn meeste vrienden leren kennen... gewoon op een verjaardag of op een bankje op straat... of bij een protestdemonstratie die ik moest verslaan. En dan raak je met ze aan de praat en dan ga je een kop thee drinken. En dan vertellen ze een leven dat je je niet kunt voorstellen als Nederlander. Want het is gewoon verschrikkelijk als ze wat ouder zijn. He, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... dat ze hun baan kwijtraakten... van de ene op de andere dag. Toen de, de, de default van de roebel in 1998... al spaargeld weg. Dat was niet, en steeds maar weer opnieuw beginnen. En dan zie je dat die Russen een enorme veerkracht hebben. Want dat hebben ze in al die ellende... in al die eeuwen... heeft die kleine laag dat ook gedaan. En moeten doen. En want Rusland was na 1945 natuurlijk verschrikkelijk. En hoe zijn ze daaronder? Want ze worden ellende, daardoor... Maar zo heel emotioneel op zijn tijd. Ik mm -hmm. denk, dat gaat natuurlijk op een gegeven moment in je genen zitten. Mm -hmm. Hoe je het ook wendt of keert, dat geloof ik. Dat is dat dramatische gedrag wat ik diverse keren heb meegemaakt... bij Russen, dat ik denk, ja, dat is natuurlijk ooit... Hè, dat is niet slavische ziel, dat komt gewoon door, door de eeuwenlange... overheidsterreur, bij wijze van spreken. En eh, ja, tegelijkertijd is er een enorme intimiteit... Ze vertellen dingen die jij je niet kunt voorstellen. Dat jij ze ook... Ik ben nu... Ik ben begin met 52 of zoiets. <lacht> 53, 1961 was, was ik. het. En uh, dan denk je... Iemand van mijn leeftijd in Rusland heeft zoveel meer meegemaakt. Ik ben drie keer bijna doodgeschoten in Rusland. Nou, dat was het hoogtepunt van mijn leven. Maar als ik het aantal Russische collega's... Je bent drie keer zoningsdiep... bijna doodgeschoten? In de Georgiëoorlog, in een vuurgevecht beland... in de Kergisie opstand bijna gelincht door de opstandelingen... en op de Noord-Caucasus dus op weg naar Tsjetsjenië gearresteerd en zeer geïntimideerd door de geheime dienst... en het land uitgegooid. En uiteindelijk dankzij Nederlandse overheidsbemoeienissen... vrijgesproken in hoger beroep. En mocht ik blijven, maar het was heel erg eng. En als ik met mijn wat russie... was het meest beangstigende wat... die arrestatie en het proces. En ik heb lange tijd gehad dat als ik daarover moest vertellen in Nederland als ik nu even terug was, begon ik spontaan te huilen. Oh ja. En dan dacht je, oh ja, toen hoorde ik later van een vriendin die ook correspondent is geweest er is bij Amnesty International of Artsen zonder grenzen, uh -huh. een arts voor posttraumatische stressstoornis. Maar toen was het over. Het was ineens ook toen ik een jaar zodra je over die arts hoorde dat je nou het hoeft niet, hoeft niet meer. Niet. Maar dat is wel, en als ik mijn Russische collega's sprak... die hebben dit zo vaak meegemaakt. Ik heb De fotograaf met wie ik werkte, Alek Klimov... van wie regelmatig toonstellingen in Nederland zijn... Uh -huh. die heeft al die tsjetsjenië oorlogen meegemaakt. En Afghanistan en noem maar op. En ja, dat hij nog een normaal mens is gebleven... en een hele goede fotograaf, dat vind ik dan nog zo'n wonder. Uh -huh. Nee, dus ik heb een enorme respect. Maar in jouw geval, ik bedoel, dat, dat is toch nogal wat? Als je Tot drie het is, keer. Toe... Het is eng op zo'n moment. Het, is natuurlijk wat Jals, het staat niet in het boek, want ik dacht, nee. het is buiten. Het heeft Waarom niets met Zeghoff te maken. Nou? Ja, het valt er buiten, omdat het iets het is iets van de oorlogscorrespondent. En soms beland je in zo'n situatie en dan is het heel erg eng, maar je wilt toch als journalist zien wat er gebeurt. Ik snap die echte oorlogscorrespondent ook, dat je er verslaafd aan raakt. Want nu met Oekraïne tikt mijn hart ook wat sneller. En wil ik er eigenlijk heen en dan gewoon... en die Russische troepen vragen, Joost, waar zijn jullie mee bezig? Maar het heeft altijd een risico. En ik ben me daar zeer door die schietpartijen... zeer van bewust dat je door een stom toeval ineens doodgeschoten kunnen worden. Mm -hmm. En het is ook een raar... want ik, ik, ik, ik uh, luister ademloos naar je... en, en het, het gemak waarmee je erover spreekt... over uh, de, ja, en nu, de Russen. En, ja. ja, maar ook over de Russen... en ja. jouw liefde voor dat land. Maar het heeft ook iets... weet je, het, het, uh, alsof het, het zijn liefde voor... Uh, het is een liefde voor die verhalen ook. Hè? En, het is een liefde voor de, voor de verhalen. Ik hou van het verkeer. Terwijl het ook gruwelijke. Als je van die Russische literatuur houdt... Zoals ik, dan, die, die is gebaseerd op verhalen. Iedere Russische schrijver, ook Tolstoy, daar zitten weer in die romans, zitten weer andere verhalen. In Oorlog en Vrede worden wat van 30 verhalen verteld. En dat is altijd zo mooi. En dat zit natuurlijk ook in die Russen. Tjechov, we weten heel weinig van hem. We weten wat hij in brieven schreef. We kennen die Het was een verhalen. heel gesloten man. Het was een heel gesloten man. En je hoort altijd dat hij op het laatste jaar van zijn leven... eigenlijk de hele tijd maar in zinnen voor verhalen met zijn vrienden sprak. Dus je had helemaal geen contact meer met hem. Hij zei gewoon, uh, ik wil zo dadelijk een kopje thee zijn. Wanja tegen Inessa. Hij sprak eigenlijk in, in passages uit zijn verhalen. En daardoor werd eigenlijk Maar loop. jij bent ook Vaartie zo iemand. Invond. Jij leeft ook in die verhalen. Ik ik bedoel, ja, dat, dat jongetje van twaalf zet je op die bank neer. Ja, maar ik ja, maar als als was, ik werd lekker verwend door mijn moeder. Enig kind bij mama. Ja, nee, maar uh, je maakte ook allemaal verhalen van jouw leven. En ook in dit boek. Ja, dat, nou ja, dat, waarschijnlijk ben ik op mijn wenken bediend in Rusland. Want er zat iemand, en dan kon je ook vertellen. En het rare is natuurlijk, je stapt als vreemdeling... in een nieuwe cultuur en een andere samenleving. Mm -hmm. ja, je kunt bij wijze van spreken helemaal bij nul beginnen. Je kunt een hele nieuwe identiteit... Eh, is dat eh, gebeurd? Nee, maar ik voelde me wel enorm vrij. Ik voelde me vrij van, van wat mensen. Hier ja, vindt altijd iemand iets van je. Die heeft zoiets van uh, uh, die krilaars, die kan zo uh, enorm de dingen opblazen. En dat en dat. <lacht> en dat is het leuke, dan kom je daar in Rusland. Dan kun je helemaal opnieuw beginnen met opblazen en dingen groter maken. Ja, precies, dan zijn. ik wou net zien. Maar dat, dat is ook leuk. En dat, dat, geeft, dat heeft mij. Ik heb er ontzettend van geleerd dat ik voel me enorm vrij. Hè. Niemand komt mij meer te na. Na zo'n vijf jaar in Rusland. Je bent voor niets en niemand bang meer. Omdat daar het echte leven plaatsvindt. Nou ja, voor je gevoel. Drie keer zo'n opstand of zo'n oorlog. Dat is uh, het, het gruwelijke, echte leven. En ook als je ziet hoe gewone Russen leven. En dat je ziet, god wat hebben wij het goed hier. Het is alles, als ik morgen mijn baan verlies en geen salaris meer krijg... voel ik me nog een miljonair in dit land. Maar maakt dat uh, dan ook niet alles minder hier? Ik bedoel, is het leven... Ja, maar het is ook dat je, dat je tegelijkertijd dat enorme comfort op prijs gaat stellen. En ook denkt, als je hier mensen hoort klagen... ik had als ik uit Rusland terugkwam voor een, voor een week in Nederland... dacht ik altijd, iedereen is hier aan het klagen. Terwijl dit het beste land is ter wereld om te leven. Het is gewoon zo. Hm samen met Denemarken denk ik, of Noor en Noorwegen en Zweden en Duitsland. En nu, wat ga je doen? Want je, je, je gaat daar niet naartoe, maar kan me niet aan ik. ben in de de de de de december nog geweest dat het heel snel toch weer gaat gebeuren ik, dat je Ik, ik me, Was in december mijn vrouw is uh, zangeres en die is in, in Moskou redelijk beroemd geworden met, uh, ja, dat is ook al zo'n prachtig. Een verhaal. Russisch programma. Die is met Russische muziek gaan dan? zingen. En die treedt nu op met mij in de boekenweek. Ze staan weer in allerlei boekwinkels. En dan zien zij die Russische romances uit de tijd van Tjerov... met een accordeonist. En wij, wij, zij werd in november uitgenodigd... om weer een paar concerten te komen geven. En dan stond ze weer in volle zalen. En dat is dan het gekke. Daar zit dan weer de hele kliek van oppositiepolitici journalisten van de vrije pers... en wat je dan noemt de lagere middenklasse... die een baantje heeft op een bank of op een verzekeringskantoor. En die zitten dan in die zaal en die vinden het geweldig... dat er een Nederlandse zangeres in hun taal, het Russisch... wat gewoon een schitterende taal is, staat te zingen. En toen ben ik meegegaan en toen was ik eens een keer niet... maar ik ben wel bij alle Russische specialisten die ik altijd sprak... voor mijn stuk in de krant op bezoek gegaan. En die waren heel somber. En het was ook eind november, sommige jaren, daar lag geen sneeuw, regen. Half tien zorgers wordt het licht, half vier s middags wordt het alweer donker. En iedereen was somber en zei... Poetin is van alles van plan, jullie zien het niet in het Westen. Jullie zijn prostituees, jullie komen hier als bedrijfsleven, om geld te verdienen. En jullie zien alles wat Poetin doet door de vingers. Er komt hier een groente. We gaan terug naar de Sovjet-Unie. En verrek, het lijkt nu te beginnen. En toen begon op een gegeven moment En laatste... nam jij dat toen al heel ik serieus? Ik nam het serieus, want ik, was, ik logeerde bij een Nederlander. Een vriend die bij Shell werkt. En die was plek optimistisch gestemd. En hij zei me later ook, en ik kwam iedere dag weer thuis... en zei ik, wat ik nu weer heb gehoord van politicoloog die en die... of wat ik nu weer heb gehoord ja, ja. Dan... van mijn vriendin... die vroeger getrouwd is geweest met de minister van Poetin... en nog altijd veel contact met hem heeft. En dan werd hij, werd hij heel erg somber, maar hij probeerde optimistisch te blijven. En aan het eind van die tien dagen dat ik er was... zei hij me ook, waarom? En dan zei hij, hij hoopte voor zijn juristen, voor zijn Russische personeel... dat die een beter leven zouden krijgen. Dus het was eigenlijk valse hoop. Dus zelfs de buitenlanders daar gaan uiteindelijk leven zoals die Russen. Oh ja, je wilt dat, je, moet, je kan... leert ze kennen, je wilt dat ze het goed krijgen. Ik heb, een, ik heb mijn assistenten. Julia, mijn grote heldin, die ik ook heel erg bedank in het boek... die heeft een Oezbeeks weesje geadopteerd. Uh -huh. En ook omdat ze vond dat in die weeshuizen... dat zijn een soort concentratiekampen. Daar zitten ze al als in hokken, zitten zoals in een dierenasiel, die weesjes. Maar die Oezbeken worden zwaar gediscrimineerd in Rusland. En die worden op dit moment... er wordt iedere dag in Moskou een Oezbeek de keel doorgesneden... in die buitenwijken. En het is schuwelijk... En zij maakt zich grote zorgen. Zij is nu een actievoerder voor, uh, uh, tegen racisme. Voor betere toestanden in die wezenhuizen. En zij was een apolitiek meisje. Die dacht, zij doen alsof ze ons regeren. Wij doen alsof ze werken. En ze is in de jaren ondernemen. met mij is zij een activiste geworden. En zij is voor niets en niemand bang nu. Michel Krieglauws, het boek had uh, zeker twee keer zo dik kunnen zijn. Of er ligt alweer een nieuw boek op de plan? Uh, het brilletje van Tsjechov, zo heet het. Het is, het is zeer de moeite waard. En ik hoop dat uh, veel mensen het uh, gaan lezen. En jij gaat uh, op tournee met je vrouw. Je blijft voorlopig gewoon even hier in Nederland. Boekhandels af en de Accordeonist. Ja, maar misschien na de, na de boekenweek toch Vertrek al naar Even naar de Oekraïne. Of ja. naar Oekraïne, moet ik zeggen. Ja, want hoe zal het nu? Ga je, wat ga je nu doen vanavond? Ga je okay, de, ik ga hele de, avond... de hele avond. Ik, ik, boek... nee, ik ben, een, ik moet toch een boek bespreken voor de Boekenweek van een Duitse en Oostenrijkse schrijver. <laughs> En ik ben door al die onrust. ik moest ook opnieuw zo zaterdagavond... ik de hele zaterdag Twitter zitten volgen. Want dat is de snelste bron. Ja, en ik heb een paar goede mensen, specialisten die ik volg. Dus, en die ga ik toch allemaal af. Dus ik zit de hele tijd heel onrustig... met verhoop, met hartkloppingen... dat Twitter te volgen, wat er echt gebeurt. Want het is soms zo een brei aan informatie. Maar ik blijf het fascinerend vinden. En het is mijn grote vraag. Durft Poetin Oost-Oekraïne binnen te vallen? Of niet? Wat komt er op de tegel te staan, Michel Krilaars? Uh, God, moet ik iets verzinnen? Ik was helemaal vergeten... Was een goede wat... schrijver moet humor, moet humor hebben. Een goede schrijver moet humor hebben. Ja. Nou, er is in elk geval ook een hoop te lachen in, uh, in jouw boek. Zo dadelijk op deze zender. Eén op straat. En vanavond presenteert uh, Marianne van der Akker. Een mooie avond verder. Dank je wel. Meneer Krilaers, dit was aflevering 2789. Morgen praten we met actrice Christine van Stralen... over haar rol in de nieuwe tv-serie Celblok H. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Dat doen ze ook. Alles zorgvuldig in- en uitpakken. erkendeverhuizers.nl